Belangrijk vinden gastvrijheid hebben we twee jaar geleden alweer hebben we gezegd tegen André, die hier stage heeft gelopen voor zijn afstudeerscriptie, Scriptie hebben we gezegd: Hey André, zou jij een onderzoek willen doen naar gastvrijheid in deze kerk? Hoe staat het ervoor? En André is ook afgestudeerd ondertussen, hij heeft uh, theologie gestudeerd en hij is afgestudeerd. Dus die scriptie was zo goed dat ze zeiden: Jij bent bijna klaar om ook. ...in de kerk mee te gaan bouwen. En uh, we hebben gevraagd aan André. André, zul jij vandaag iets willen delen over gastvrijheid in de oase? Wat heb je onderzocht? Wat heb je ontdekt? En heb je nog tips voor ons? Dus daarom beginnen we nu met André. Het woord aan André. Alle deuren open. Je ziet, dat staat er hier wel voor, maar achter mij, ja, daar is hij ook. Alle deuren open aan jou het woord. Dankjewel. Mijn Serge heeft het al gezegd, ik heb in uh, het najaar volgens mij van 2014 en het voorjaar van 2015 heb ik stages lopen. een hele bijzondere ervaring waar ik met heel veel dankbaarheid en plezier op terugkijk en om af te studeren moest je een onderzoek doen en uh, we hebben daar gesproken over, uh, nou, wat zou een goed onderwerp van een onderzoek zijn en uh, ik heb een onderzoek gedaan naar gastvrijheid en ik heb het titel meegegeven: Alle Deuren Open en Alle Deuren Open het heeft eigenlijk twee betekenissen. Eén is dat je van elke kerkelijke gemeenschap, en dus ook van een oase, mag verwachten dat je ook gewoon de deuren openzet voor de vreemdeling, voor de bezoeker, voor de stamgasten, voor de nieuwe gasten, dat je ze welkom heet. Maar nog misschien wat nog belangrijker is, dat je niet alleen letterlijk de deuren openzet, maar ook figuurlijk je eigen hart en je eigen deuren openzet voor dat wat vreemd is, voor de vreemdeling in ons midden. En daarom heb ik de titel alle deuren open genoemd. Dan ga ik even deze. Kijken of ik dat ga lukken. Moet ik hem aanzetten. Tot dat. Oh, ik kant op. De andere kant zeker. Even kijken hoor. Is hij Is hij aan? Nou, je hebt altijd een, een vraagstelling, een doel van een onderzoek. En het doel van het onderzoek was, wat zijn de bewegingen voor kerkbezoekers om na verloop van tijd uh, niet aan te sluiten bij OASE? En in hoeverre is daarbij sprake van een relatie met de voor OASE zo belangrijke kernwaarde gastvrijheid? Wat ik eigenlijk gedaan heb, ik heb met Celsje uh, overlegd, ik heb in, vijf interviews gehouden met mensen die in de afgelopen vijf jaar... Ergens voor langere tijd bij Oase aangesloten waren of op uh, kwamen. En na verloop van tijd waren ze er niet meer, kwamen ze niet meer. En het was niet helemaal duidelijk waarom dat nou was. Dus ik heb vijf mensen gesproken die dat betrof. Wat ik ook gedaan heb, ik heb uh, observaties gedaan. Nu heb ik bijna een heel seizoen hier rondgelopen. Maar ik heb een aantal zondagen bewust gekeken naar. hoe ervaar ik mezelf tot schrijven. Wat zie ik daar nou van terug in Oase? Ik heb er literatuur over gelezen. En de uitkomsten van die interviews, van die observaties van de literatuur, zijn het uit samengekomen in mijn onderzoek Alle deuren open. Wat ik eigenlijk wil doen, is aan de hand van een aantal beelden, jullie meenemen over waar, waar gastvrijheid over zou kunnen gaan, of waar het over gaat. Oase is bij uitstek een gemeente met heel veel verschillende culturen, waar veel verschillende culturen uh, elkaar tegenkomen. En het is heel belangrijk dat je openstaat voor die cultuur. Je hebt culturen, we noemen, bij het onderzoek plekken onder andere, je hebt warmklimaatculturen, je hebt klimaatculturen, je hebt culturen die wat meer op de gemeenschap gericht zijn, je hebt culturen die wat meer op de individuele persoon gericht zijn en die komen allemaal bij elkaar, zoals hier vandaag ook bij Oase. En dan is het heel belangrijk dat je, als je met elkaar omgaat, en met elkaar in gesprek gaat, dat je weet hebt, dat je misschien met iemand te maken hebt die uit een andere cultuur komt, andere normen en waarden. En juist in een tijd waarin uh, de angst voor de vreemdeling en de angst voor het vreemde eigenlijk alleen maar lijkt toe te nemen, roept de Bijbel ons op om juist de vreemdeling lief te hebben. Ze noemen dat met een mooi woord Philoxenia. En als er een volk is geweest wat, het wist, wat het wist om vreemdeling te zijn in een ander land, dan was het wel het volk Israël. Die jarenlang in een andere cultuur hebben moeten wonen en leven. En daarnaast is het ook een opdracht die Jezus Christus ons meegegeven heeft, als de ultieme gastheer van ons leven. Als je zoveel culturen bij elkaar hebt, dan heb je ook heel veel normen en waarden bij elkaar: verschillende normen en waarden. Hoe mensen verschillend tegen een aantal te zaken aankijken. Ik noemde net al die warmklimaatculturen, klimaatculturen. Je hebt culturen waar het niet zo gewoon is om bijvoorbeeld het hart op de tong te zeggen. Gewoon te zeggen wat je denkt. Er zijn ook culturen die achterin zo ergens een kwartiertje later komt. En dat komt hier allemaal bij elkaar. Dat kan soms frustrerend zijn. Dat kan soms dan denk je, nou waarom moet het nou? En dan moet je dus een modus vinden om daarmee om te gaan. En wat heel belangrijk is, is dat je aan de ene kant als gemeenschap, als oase, moet zeggen, waar staan we voor? Het is heel duidelijk, dat als mensen hier komen, nieuwe mensen en stamgasten, hier staan we voor als oase. En aan de andere kant moet je ook proberen om rekening te houden met al die verschillende culturen. En dat kan, je, dat kan soms een spagaat veroorzaken. Ik heb het onder andere gehad over, nou, moeten we misschien de tekst van de preek wat makkelijker maken, zodat iedereen het kan begrijpen. Of wordt het dan weer niet makkelijk voor degene die het al goed begrijpen? En dat is een soort bagaad waar je in terecht zou kunnen komen. Maar het allerbelangrijkste is dat je als gemeenschap en als oase uh, duidelijk bent waar je, over, waar je voor staat. Zodat iedereen ook weet waar je aan toe bent. En dat je daar niet te veel kerkelijk jargon bij gebruikt. Dat uh, is dus allemaal woorden die waarvan we denken dat het gaat allemaal langs ons heen. En dat zou jammer zijn. Ja, goed zal erbij zijn. Het mooie is dat Oasis is geroepen om een, een, een vieren in de leven een gemeenschap te zijn in hier, in, vooral in Nieuw-West waar en vooral voor die mensen die misschien ergens anders niet welkom zijn. Die aan de rand van de maatschappij staan. En als we één ding hebben geleerd uit het leven van Jezus Christus is dat juist die mensen welkom zijn aan de tafel van Christus. En zoals we hier zitten ben ik wel van overtuigd dat de Oasis ook weet en beseft dat we eigenlijk hier te gast zijn bij Jezus Christus zelf in huis. Dit is niet ons gebouw, het is het gebouw van Jezus Christus waar we nu vandaag te gast zijn. En dat we mogen zijn wie we zijn en zoals je bent. Er worden geen drempels opgeworpen. De maaltijd neemt in de Oase ook een hele belangrijke plaats in. Elke zondag na de viering vindt er een maaltijd plaats. Een prachtige ontmoetingsplek. Waar je gewoon heen kunt gaan, wie je ook bent, of je nou wel iets meegenomen hebt voor de maaltijd of niet. Je bent allemaal welkom, daar kom je bij elkaar zitten en dan heb je een gesprek, dan heb je dus ontmoeting. Er worden geen drempels opgeworpen. En dat is zo mooi, dat is ook de afspiegeling van het Koninkrijk van God, zoals het bedoeld is. Even kort een aantal aanbevelingen, die tips. Ja, aanbevelingen, dus aan, tips en zwalen, dat heb ik meegegeven aan Olaas. Misschien kun je daar wat. Uh, laat ik even beginnen met de conclusie die ik getrokken heb voordat ik naar de aanbevelingen ga. De conclusie is dat Oase al heel veel doet aan haar gastvrijheid. Want heel gastvrij is uh, een, een gemeente waar iedereen keihard werkt om mensen zich welkom te laten voelen. Dat heb ik zelf ervaren, maar ook gehoord van alle mensen die ik gesproken heb. Een andere conclusie is dat van de vijf mensen die ik gesproken heb, er niet één bij was, die zei... ...joh, ik kom niet meer bij Oase, want ik vind ze echt helemaal niet gastvrij genoeg. Maar uit de verhalen van die vijf mensen kwamen wel aspecten van gastvrijheid naar voren waarvan ik denk, hé, hey, daar kan Oase misschien nog meer in ontwikkelen. En daar heb ik aantal op, op, op een rij gezet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je met elkaar, dat je zorgt dat meer mensen weten wat het dan betekent om een gastvrije houding te zijn. Dat betekent, welke vragen stel je dan aan mensen? Wat betekent dat voor mezelf? Heb ik die durf wel? Hoe is mijn houding? Dus dat is enorm belangrijk dat het niet bij een aantal mensen uh, beperkt blijven, maar dat meer mensen daarin geschoold en gecoacht worden. En dat je ook momenten creëert om met elkaar in gesprek te gaan over, hé, hey, waar loop jij dan tegenaan? Wat vind jij nou? Mogelijk? De tweede, ik had soms wel eens de indruk, en echt een indruk een gevoel, maar ik heb het wel meegegeven, dat, dat soms mensen heel erg druk waren met van alles wat, de, de maand dat voorbereiden, de, de, de dienst voorbereiden, hier alles klaarzetten. En dan kon het wel eens ten koste gaan misschien van de aandacht van de mensen die binnenkwamen. En dat zou jammer zijn. Want de mensen gaan natuurlijk altijd voor, voor de organisatie. Het derde heb ik eigenlijk al gezegd. Laat de gastvrijheid houden die je met elkaar uit. belangrijk vindt, niet afhankelijk zijn van één of een aantal personen. Maar zorg dat het verspreid wordt in de hele gemeente. Door coaching, door cursussen aan te bieden. Waar mensen kunnen leren wat het is om gastvrij te zijn. En de maaltijd is meer een eten alleen, die maaltijd is ontzettend belangrijk, maar het is eigenlijk ook een plek waar je misschien met elkaar in gesprek moet gaan. En ik heb gezegd, dan moet je heel goed kijken, waar vindt de maaltijd plaats? Is er ook ruimte genoeg en tijd voor verdieping om met mensen na te praten? Mensen die misschien net nieuw zijn gekomen en waarvan je misschien wil weten, hoe heb je het nou ervaren? Wat heb je nou, wat, wat neem je mee? Wat geef je ons nou maar terug? En waar doe je het dan? Is dat plek voor bij de maaltijd of moet je misschien bij de renovatie? Wat meer plekken uh, creëren waar dat kan. En dit is iets wat ik jullie meegeef. Ik merkte bij mezelf ook, ik dacht dat ik altijd heel erg gastvrij was. Dat ik altijd heel erg makkelijk op andere mensen afstapte. Maar als ik dan in mijn eigen kerk uh, naar afloop koffie denk, dan stapte ik toch altijd weer naar de mensen die ik kende. En dat is geen verwijt, maar dat is wel iets wat ik bij mezelf ook merkte. En de comfortzone waarom ik dat plaatje heb gekozen is, het is soms heel fijn om in je comfortzone te zitten om, om te, te, te blijven bij het bekende. Maar wat, wat Jezus Christus ontmoet is om juist het onbekende te ontmoeten. Om uit je comfortzone te gaan, want als je ja, uit je comfortzone gaat, dan is er sprake van ontwikkeling en dan is er sprake van ontmoeting. En we vragen ja. aan jullie eigenlijk is: dus de gedachte ik mee wil geven, waar zit je? Zit je in je comfortzone? Of ben je straks, als je straks drie minuten tijd krijgt om iemand te ontmoeten die je nog niet kent, vind je dat moeilijk? En wat, waarom vind je dat moeilijk? Wat heb je daarvoor nodig? En dat is eigenlijk de vraag die ik aan jullie mee wil geven. Dankjewel. gaan we kijken hoe hij het doet. Ja, hij doet het. Dankjewel, André, voor uh, jouw uh, input. Ik pak er even een Bijbel bij. en uh, Ik wil nog iets zeggen vanuit de Bijbel over gastvrijheid. Eigenlijk is er al veel ook over gezegd. Um, maar ik nodig iedereen uit om eventjes ook de Bijbel erbij te pakken. Ze liggen allemaal onder de banken. Dan kan je ook meelezen met wat we uh, gaan bekijken voor vandaag. En dat is uit het Bijbelboek geschreven door Petrus, het eerste stuk van Petrus. En dat vind je in deze Bijbels op bladzijde 1890. Bladzijde 1890. 1 Petrus, hoofdstuk 4, en dan de versen 7 tot 11. 8 tot 11. 8 tot 11, ja. Wat ze er 1890 in de Bijbels onder de banken. Oké, okay, daar gaat hij. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. En als iemand spreekt, laat het dan gebeuren als iemand die de woorden van God spreekt. En als iemand dient, laat hem of haar dan dienen als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Waarom? Nou, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Aan God komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover even wat we voor vandaag lezen. En dat begint met de vurige. Liefde, Dat is een opdracht voor ons allemaal om elkaar vurig lief te hebben. Waarom hebben wij die opdracht nodig als mensen? Omdat we elkaar heel vaak niet vurig lief hebben. En als er dingen misgaan in Amsterdam Nieuw-West of in Barneveld of in Voorthuizen of hier in de kerk of in je gezin, dan heb je het extra nodig, die vurige liefde. Dan heb je extra nodig om, oh ja. Oké, okay, ook al gingen er dingen mis, ik wil proberen om vurig liefde te hebben. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Ja, er zullen altijd dingen misgaan in onze levens, totdat Jezus terugkomt. Maar door die liefde, die kan al die verkeerde dingen overwinnen. Het tweede wat we lezen is, wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Nog een opdracht erbij. Dus eerst vurig liefde en dan wees gastvrij. En dan staat erbij zonder morren. zonder morren. Waarom zonder morren? Omdat op het moment als je een gast ontmoet, dan zal het altijd iemand zijn die anders is als jou. Er is namelijk niemand op deze aarde zoals jij bent. Dus het zal altijd iemand zijn die ook dingen in zich heeft, die ook van die onhebbelijkheden in zich heeft. Ook lastige dingen soms. Dus als je gastvrij wil zijn voor mensen, zul je altijd lastige dingen gaan ervaren. Want gasten zijn niet altijd 100% aangepast zoals jij het precies had gewild. Ze zullen altijd vroeg of laat dingen gaan doen waarvan we denken van, hmm, had ik toch liever anders gezien. Zeker als je gastvrij wil zijn naar alle culturen toe. We zijn heel blij en dankbaar dat we in Omaha ruim 20 verschillende culturen hebben. Maar het is ook lastig. En daarom staat erbij, zonder morren. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik mor wat af. Als er dingen lastig gaan over mijn eigen leven, over levens van anderen. En hier staat eigenlijk niet zeuren, zes. Dus als er lastige dingen gebeuren, omdat een ander anders is, omdat je gastvrij probeert te zijn, probeer erin door te gaan. Zonder morren gastvrij zijn. En weet je, dat zonder morren, dat is eigenlijk ook een beetje wat ik hoor in het verhaal van André, over die comfortzone. Op het moment als je gastvrij wil zijn, stap je altijd uit je comfortzone, ga je altijd kwetsbaar zijn, lastige dingen meemaken en dan die lastige dingen leren incasseren. Dat is volgens mij de kunst, zonder morren. En weet je, daarin hebben we ook een groot voorbeeld en dat is God. Dat is God de Vader, die in de Bijbel, is een prachtig beeld, wat ook in dat beeld van anderen ook naar voren kwam, de deuren open, daar zie je iemand staan met open armen. God de Vader staat ook met open armen. Ook hier vandaag in de kerk. En alle dingen die wij met ons meebrengen, die eigenlijk tegen hem gericht zijn, die incasseert hij allemaal in zijn zoon, Jezus Christus. Al die verkeerde dingen heeft hij allemaal geïncarceerd. En hij zegt, kom maar, al die verkeerde dingen, ik omarm jou. En ik wil dat jij gaat leven als een zoon of als een dochter van mij. God de gastheer omarmt ons ook met al die rommel erbij. En dit kan je veranderen. Als je zegt, oké okay, Heere God... ook al ben ik heel vaak niet gastvrij... ook al gaan er allemaal dingen mis in mijn leven... u wil mij omarmen. Sterker nog, u heeft uw zoon gegeven... om mij te kunnen omarmen. En op het moment dat je zegt, dat geloof ik... ik kom bij u met mijn ongastvrijheid... ik, ik wil gastvrij worden... dan kan dat iets in je veranderen. Oké, okay, zo is God naar mij toe... Ik ga proberen om zo ook naar anderen toe te worden. En dan niet vanuit eigen kracht. Nee, laat het gebeuren vanuit Gods kracht. Dus niet zelf dat allemaal doen. Nee, denk steeds weer opnieuw. Oké, okay, God is er voor mij. Steeds weer opnieuw. Oké, okay, er zijn wel lastige dingen misgegaan. In mijn leven op het gebied van gastvrijheid. Er was weer een gast. Ik heb aarde gedaan. En ik krijg gewoon nog een schop na. Voor je gevoel. Maar ik ga het hier opnieuw doen uit Gods kracht. Nou, en dan woorden spreken namens God, ook naar die gasten toe, ook naar de stamgasten toe. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als je spreekt, spreek dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Nou, wij kwamen afgelopen week toevallig samen als welkomsteam. Want we hebben het over dat je moet doen waar je goed in bent. Um, nou, wij zeiden, oké, okay, als welkomsteam zijn wij goed in gastvrijheid. Maar eigenlijk willen wij als welkomsteam dat heel oase het welkomsteam is. Dat iedereen houdt van welkom heten en van gastvrijheid. En toen hebben we met elkaar gekeken naar filmpjes om ook weer daarin een beetje te oefenen. En er waren wel uh, grappige filmpjes... En twee stukjes daarvan wil ik, kort aan jullie zien over, wil ik kort aan jullie laten zien over gastvrijheid. Deze filmpjes hebben wij vorige week als welkomsteam, dat waren met z'n negenen, hebben we als welkomsteam filmpjes gekeken om onszelf op te scherpen in gastvrijheid. Nou, er zitten twee tips. En de eerste, die gaat over contact maken met mensen. En daarvan gaan we nu een kort stukje kijken. Watch how this guy skillfully avoids an awkward situation of helping this mom out with her five kids. And you can see here that he's avoiding eye contact at all costs. Great move. Oh, lost a kid. Uh, no. And here you see no, no. he's employing the world famous so cool. pretend to talk on your cell yeah. phone move. Ooh, yeah. That it's one's a classic. It's Great it's move. <laughs> <laughs> Tip number two. Only speak to those you know. Oké, okay. mag je heel even stop? Ja? Dit was dus de eerste tip. Dus ze laten hier steeds zien hoe het niet moet. Dus probeer geen contact te maken met mensen. Kijk mensen niet aan. Dat is de eerste tip. Als de mensen hier dus binnenkomen, je ziet in het filmpje, wordt alles een beetje overdreven. Iemand heeft een telefoon, heeft papieren, is druk bezig. Nou, ik moedig je aan als je hier in de kerk komt, doe lekker je telefoon uit. En ga lekker contact maken met elkaar. Ik heb ook de eerste jaren, zeker hier ook bij Oase... ...vaak gedacht, oh, op zondag, dan zie ik iedereen weer. Dan kunnen we allemaal even dingen regelen. Op een gegeven moment ben ik daar resoluut mee gestopt. Ik denk al zo'n 2,5 jaar geleden. En heb ik gezegd, op zondag... ...al die regeldingen komen later wel weer. Op zondag wil ik alleen maar contact, relaties, tijd hebben voor elkaar. En ik moedig jou ook aan om hetzelfde te doen. Zowel naar de stamgasten toe, als naar de nieuwe gasten toe. Goed. Gaan we nog een stukje film kijken over contact maken met bekenden en met onbekenden. Watch as this circle of friends tries to expertly keep out this unwanted guest. And we all know that we don't want any unwanted guests in our circle of friends. That's right. Ooh, look at the great movement around the table that this group uses. Is like the cowboys of the old west circling the wagons. Uh, no, no, it's it's not like that at all. Well, maybe just a little bit like that. No, not at all. Why do you always shoot down my suggestions? <laughs> Get it? Shoot cowboys wagons? Uh, no. Ooh, great move by the guy with the pink shirt. Ja, dat is ook een uitdaging. Wij gaan allemaal van nature als mensen contact maken met mensen die we al kennen. Allemaal binnen onze comfortzone. En ook voor jou de uitdaging om daaruit te stappen... en eens te kijken naar nieuwe mensen. Daarom hebben we ook dus die drie minuten uitdaging. Die komt hier af en toe langs. En het leuke is, vandaag gaan we die tijdens de bijeenkomst oefenen. Dus we gaan straks allemaal even uit onze comfortzone. Althans, voor als je dat wil. Want het is ook gastvrij als je mensen laat doen... Dat ze niet dingen ergens voor verplicht zijn. Maar ik was laatst zelf in een kerk. Ik was afgelopen zomer op vakantie. En we gingen daar naar de kerk op die zondag. En toen voelde ik weer hoe het is om voor het eerst een nieuw gebouw in te lopen. Met nieuwe mensen. En alles is daar nieuw. En het is gewoon intimiderend. En ik ben op zich best wel iemand die makkelijk praat met mensen. Maar je komt een nieuwe kerk binnen en alles is gewoon nieuw. En dan is het heel fijn als er mensen zijn die daar oog voor hebben. Die je gewoon zien staan, die denken, ah, nieuw iemand, laat ik die even doorverwijzen. En dan kom je bij de kidsclub aan en dan is het helder, oké, okay, alles is voorbereid, alles staat klaar. Er is iemand die is helder, herkenbaar, die is verantwoordelijk. Want dan geef je zomaar kinderen aan iemand weg die je nog nooit eerder hebt gezien. Dan is vertrouwen best wel belangrijk. En alles wat dan meewerkt aan het vertrouwen, merk ik, is dan prettig. Dus, nou, praten met iemand die je niet kent is dan erg fijn, want ik heb ook een praatje gemaakt met mensen en ik kwam mensen naar me toe. Ik ontdekte, wauw, dit is wat mensen hier meemaken als ze hier op een, zondag een keertje binnenkomen. En dan het uiteindelijke doel, ook van onze vijf doelen, is God liefhebben. Doel twee. En dat zien we hier ook. Waarom doen we dat allemaal, die gastvrijheid? Waarom proberen we met elkaar hier in kerk te zijn waar je. Uh, ...gezien wordt, waar de aandacht is, waar de zorg is voor elkaar. Zodat God in alles verheerlijk wordt. Dat God wordt liefgehad door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Amen. Nou, nu gaan we dus die oefening doen, want we zaten te denken als welkomsteam... ...hoe krijgen we nou dat ons welkomsteam niet uit negen mensen bestaat... ...maar dat de hele kerk welkomsteam is... En toen zeiden we met elkaar, we hebben allemaal ideeën gespuit... hoe we dat nou voor elkaar kunnen krijgen. En we gaan er vandaag twee uitproberen. Ik pak hem er even bij. Nu tijdens de bijeenkomst. In het kader van de gastvrijheid. Um, misschien kan die drie minuten regel er nog even voor. Ja, daar is die weer. Nou, ik nodig je nu uit om allemaal, als je dat wil... op te staan. En even uit je bank te komen... En toe te lopen naar iemand die je niet kent. En daarvoor hebben we ook speciaal de mensen uit Barneveld uitgenodigd. dat er heel veel mensen zijn, GELACH. nieuwe gezichten. En ook voor de mensen uit Barneveld, die kennen ook waarschijnlijk heel veel mensen nog niet. Dus het is allemaal doordacht. Maar ik zou zeggen. kom van je plek en spreek iemand aan die je nog nooit eerder hebt gezien. Het liefst, als dat niet lukt, dan iemand die je nog nauwelijks hebt gesproken. En denk je, ja, maar wat moet ik dan zeggen? Drie minuten lang, dat is 180 seconden. Dat kan een eeuwigheid duren als je, je ongemakkelijk voelt. Dus, ik heb wel een paar tips opgeschreven. Ja, wat zou je kunnen bespreken? Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Geen gekke vraag. Woon je hier in de buurt? Slash, woon je in Barneveld? Wat doe je in het dagelijks leven? Wat is jouw religieuze achtergrond? Allemaal vragen die je zomaar zou kunnen stellen, aankomende drie minuten. Nou, en de tijd... Die gaat nu in. Dus je mag nu opstaan en naar iemand toe lopen die je nog niet zo ziet. Dan, uh, nou, zie ik dat we in één zondag enorm zijn gegroeid. In gastvrijheid. Daar vind ik echt heel erg blij mee. En we hebben als uh, welkomsteam hebben we gedacht. Kijk, we zijn nu namelijk al zes minuten bezig. Alle mensen die nu nog staan, dat zijn dus potentiële welkomsteamleden. Die hebben die gave extra gekregen: de gave van doorpraten en doorontmoeten, doorgaan met gastvrijheid. Nee, ik hoop dat iedereen even heeft gevoeld, of dat hebben we denk ik met z'n allen gevoeld, dat het echt even on, oncomfortabel is. Je zit allemaal lekker relaxed, gewoon, en dan moet je even een stap zetten naar een onbekend iemand toe. Nou. Elke keer als je die stap zet, is het weer even dat drempeltje wat je echt voelt. Dat zou ik noemen de drempel van gastvrijheid. En laten we die nemen met elkaar. Nou, we gaan nu nog een gebed bidden. Dat is het gebed van gastvrijheid. Het gebed om gastvrijheid. En ik nodig je daarbij uit om uh, daarbij te gaan staan. Ook de muzikanten kunnen alvast hun plek innemen. Dan gaan we dit gebed uh, samen uitspreken. Als je dat wil. Als je ook zegt, ja... Dat geloof ik, daar sta ik achter, spreek het met mij uit. En dan uh, gaan we daarna met elkaar zingen een lied over dat we verlangen voor de aankomende vijf jaar naar nog veel meer van God. Maar nu eerst het gebed, dus ik nodig je uit om daarbij voor zover mogelijk te gaan staan en als je mee wilt doen hiermee. We gaan dit gebed gezamenlijk hardop uitspreken en ik zal proberen om een soort van ritme daarin aan te geven. Oké, okay, laten we ons richten op God. Vader in de hemel, gastheer van deze kerk, wij vragen om vergeving. We erkennen dat we van nature niet gastvrij zijn en dat we vaak geen aandacht hebben voor de nieuweling. Dank u dat u ons vergeeft en ons met open armen ontvangt door Jezus. Help en leer ons om vanuit uw aandacht voor ons gastvrij te zijn. In de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.